12 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Kabinet B1 voor begrotingsoverleg. Kopjes jagen, stuwen de beurskoersen op en op meer snelwegen auto's beschoten. In het zuidoosten nog enkele buien. In het noordwesten wordt het droog, de zon breekt goed door. Het wordt 19 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Morgen overal zwaar bewolkt, smiddags enkele buien. Het wordt ongeveer 22 graden morgen. Zondag vooral in het zuidoosten, kans op stevige buien. En pas na maandag wordt het een aantal dagen meest droog met zonnige perioden. Minister De Jager wil niet speculeren over eventuele nieuwe bezuinigingen. Hij wacht eerst de berekeningen af van het Centraal Planbureau. Het kabinet zit nu bij elkaar voor de eerste vergadering sinds de vakantie. En De Jager benadrukte dat het kabinet al eerder maatregelen heeft genomen. Nederland heeft een pakket uh, neergelegd en dat is ook voor de financiële markten heel erg goed geweest om, om, om, om het vertrouwen daarin te bevestigen. Je ziet ook heel duidelijk, wij zitten in de absolute top van de eurozone. En dat komt door de bezuinigingen en de hervormingen die we dus al heel vroeg hebben genomen. En daar blijven we vasthouden. Dus ja, we blijven in ieder geval, ook als het een beetje zou, tegen zou mogen zitten, blijven we vasthouden aan de bezuinigingen die we hebben voorgenomen. De komende weken moet het kabinet de begroting voorbereiden. En De jager benadrukte dat de kabinetsleden de afgelopen tijd al onderling veel contact hebben gehad. En dat het niet helpt om elke keer met tussenstanden te komen. De oppositie heeft premier Rutte verweten deze week dat hij te weinig zichtbaar is in de crisis. In andere landen kwamen politieke leiders terug van vakantie. Maar vicepremier Verhagen wijst die kritiek van de hand. Als je de situatie in bijvoorbeeld Engeland waar het hele land in brand staat of een land als Frankrijk gaat vergelijken met Nederland, Frankrijk waar grote problemen dreigden, dan is het natuurlijk een volstrekt andere situatie. Dus op het moment dat je gaat zeggen ja in Frankrijk komt de president wel in het Verenigd Koninkrijk en dat had hier in Nederland ook moeten gebeuren, wij staan er goed voor. Dus ik moet zeggen dat de oppositie hier eigenlijk meer ketelmuziek maakt dan nodig is. De ketelmuziek had van alles ook te maken met hoe het loopt op de beurzen. De beursdag in Amsterdam is eh, vandaag nerveus begonnen. Forse winsten op Wall Street. Die hebben in eerste instantie geen gevolg gekregen in Amsterdam. De AIX-index is vanmorgen in het rood geopend. Economieredacteur André Meijndema, hoe is het daar nu? Nou, het is momenteel, uh, halverwege de ochtend is de, de stemming een beetje omgedraaid sentiment, om zo te zeggen. We hadden een, een nerveus begin van de handel, van, uh, dat schoot van, van winst naar verlies. Maar na anderhalf, twee uur handel, dan zie je dan toch voorzichtig de, de, de verliezen teruglopen en de winsten weer oplopen. En we staan nu op dit moment voor de AIX op een winst van zo'n rond de 2 op 288 punten. En hetzelfde geldt ook voor de andere Europese beurzen. Koopjesjagers die de, met name dan de, de fors in waarde gedaalde aandelen gewoon oprapen. Nu tegen goedkopere, stuk goedkopere, soms wel tientallen procenten goedkopere aandelen... Uh, voorzichtig in hun portefeuille steken. Of dat doorzet is nog de vraag, natuurlijk. Want je weet nooit wat er gaat gebeuren. Maar in ieder geval, het beeld is zeg maar, op deze, dit moment rustig. En wat beter dan de voorbije dagen. Ja, er spelen ook geen dingetjes of zo, hè, Verklaringen. Dat valt allemaal erg mee vandaag. Nee, nee, precies. Er zijn ook, op dit moment valt ook nieuws. Maar de voorbije dagen trouwens ook niet natuurlijk. Want er, er waren heel weinig ontwikkelingen. Alleen de beleggers waren een beetje aan zichzelf overgeleverd. En, en, en aan, aan geruchten en verhalen die eronder deden. En knopen tellen en weet ik wat niet meer. En dan zie je de koers soms omhoog en dan soms weer heel hard naar beneden vallen. Oké, okay. andere mijnen maar met de stand van zaken op de beurs. Stand van zaken op de weg. Uh, behalve op de A13 zijn er afgelopen zondag ook auto's beschoten op andere snelwegen. Er kwamen ook meldingen van de A4, de A12 en de A16... Uh, automobilisten kregen zondagmiddag en ook zondagavond de schrik van hun leven... toen de achteruit met een klap sneuvelde. En daar lijkt wel een patroon in te zitten. Frans Zuiderhoek van het Korps Landelijke Politiediensten. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is de stand? Hoeveel auto's uh, hebben jullie meldingen van? Nou, op dit moment uh, zijn er 19 aangiftes uh, binnen. Ook bij uh, diverse regio's is uh, aangifte gedaan van uh, auto's uh, die beschoten zijn. Uh, mogelijk komen er nog een aantal uh, binnen. Maar op dit moment uh, tasten we nog een beetje in het duister uh, wie en wat uh, er geschoten heeft. Ja, maar het lijkt wel een patroon, hè? Ja, want uh, tussen 3 en uh, tien voor 8 avonds uh, is er dus op diverse ma uh, plaatsen is er geschoten, uh, zowel op de, de A13, maar ook op de A16, A4, A12. En uh, op dit moment uh, vragen we getuigen met name die uh, met een kenteken kunnen komen... of een goede omschrijving van de auto, uh, of die uh, naar ons willen bellen. Nou is het eigenlijk dagenlang gegaan over die A13, dat daar beschietingen waren. Waarom komen nu ineens die meldingen van die andere? Waarom zijn die zo laat gekomen eigenlijk, van die andere snelwegen? Ja, die hebben waarschijnlijk, uh, niet, uh, zijn waarschijnlijk niet ter plaatse gebleven... en hebben later, uh, misschien ook aan de aanleiding van de berichtgeving... Uh, aangifte gedaan bij de verschillende politiekorpsen... En die uh, druppelen nu uh, bij ons uh, binnen. Er is niemand gewond geraakt, bij mijn weet, of wel? Nee, gelukkig uh, niet. Er uh, zijn alleen ruiten gesneuveld, Zowel zijruiten als achterruiten. Maar daarbij is niemand gewond geraakt. Nee, en ook nog geen kogeltjes of iets anders gevonden? Nou, er komen wel uh, voorwerpen uh, naar voren die mogelijk uh, de schade hebben veroorzaakt. Uh, wat dat precies is, dat laten we nog even in het midden. Omdat dat ook uh, daderinformatie is. Ja, en u weet ook niet of het bij die 19 meldingen blijft. Dat kan nog oplopen. kan vermoedelijk nog oplopen, ja. Ja, en, en he, de, hebben u zich dus ook een aantal getuigen gemeld? Hoeveel zijn dat er? Ja, inmiddels hebben 32 eh, mensen contacten eh, met ons opgenomen. Uh, maar daar zit nog niet eh, de gouden tip tussen... waardoor we direct tot een aanhouding kunnen overgaan. Oké, okay. nou eens kijken of dat nog oploopt allemaal. Meneer Zuiderhoek van het KLPD, dank u wel. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. In Amsterdam Slotenvaart is op dit moment de klopjacht aan de gang. op een gewapende man. Die zou rond tien uur vanochtend. een andere man hebben neergeschoten in de Borgloonstraat. Volgens buurtbewoners werd het slachtoffer in zijn nek geraakt. En daarna vluchtte er iemand weg. Iemand met een zwarte helm. In de jacht te beschutten wordt een helikopter ingezet. Er is ook een nabijgelegen plantsoen. Dat wordt uitgekampt met honden in Slotenvaart. En het slachtoffer is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. In Londen zijn tot nu toe bijna 600 mensen aangeklaagd... voor hun aandeel in de gewelddadige rellen. De relschoppers moeten terechtstaan voor geweld, ordeverstoring... en het plunderen van winkels. De rechtbanken werken dag en nacht door om alle zaken af te handelen. En de politie heeft in Londen, Birmingham, Manchester en andere steden... in totaal 1700 relschoppers opgepakt. Die rellen in Engeland hebben aan vijf mensen het leven gekost... En de politie houdt er rekening mee dat het ook dit weekend onrustig gaat worden. In Londen zijn er om de komende dagen opnieuw 16.000 agenten op straat. In Zwitserland is een man uit Eindhoven omgekomen bij een bergbeklimming. Een man van 55 was in zijn eentje bezig met de afdaling van de Munch. U hoort de Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging over dat ongeluk. Het is een berg van 4000 meter hoog. En het eerste stuk van de, van de afdaling gaat over een, een smal pad van een halve meter breed. En, uh, hoogstwaarschijnlijk is hij daar uh, gestruikeld en uh, 200 meter naar beneden gevallen. Een andere bergbeklimmer heeft dat gezien. Die zag die man uit Eindhoven vallen, maar die kon hem niet op tijd bereiken om te helpen. De munch is erg in trek bij klimmers. Hij is makkelijk bereikbaar. Vanuit uh, Grindelwald met de trein kan je naar ruim 3000 meter. Uh, dus hij is uh, erg populair. Het is binnen een dag te doen en het slachtoffer was netjes op tijd aan het klimmen. Dus het was niet laat of vroeg. Het is al de tweede keer in korte tijd dat er iemand tijdens de afdaling van die berg in Munnich omkomt. Vorige week verongelukte op de Zwitserse berg een 60-jarige klimmer uit Oostenrijk. In het zorgcentrum in Leeuwarden is de 109-jarige Geertruida Dreisma overleden. Ze was sinds november vorig jaar de oudste inwoner van Nederland. Gertra de Drijsma ze groeide op in Makkem. Ze woonde het grootste deel van haar leven in Leeuwarden. Sinds 1993 in het verzorgingshuis De Hofwijk in Leeuwarden. Ze was nooit getrouwd. Ze heeft tot het laatst ontzettend gerookt, als, als je de verhalen mag geloven. Cor Geurts uit Rotterdam is nu de oudste mens in Nederland. Geurts is ook 109, maar hij wil geen publiciteit. En dus is ook niet duidelijk hoe het met hem gaat.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 En in het eerste halfjaar werden er al 250.000 PC's verkocht. Het gaat inmiddels een stuk minder met die PC... door de opkomst van onder meer de laptop en de tabletcomputer. IBM zelf stootte in 2005 zijn PC-divisie af... en gelooft ook dat het tijdperk van de PC nu wel voorbij is. Dan uh, de spanning in de motorclubwereld. Als je het allemaal mag geloven, motorclub Satudara heeft geen ruzie met de Hells Angels. En ze gaan ook niet samenwerken met de Duitse motorclub Bandidos. Dat laten ze weten via een persbericht. Verslaggever Robert Bas, betekent dat nou dat alle spanningen in de motorwereld ook voorbij zijn? Nee, het is echt een persverklaring waarbij je door, tussen de regels door moet lezen. Ten eerste staat heel duidelijk in dat de Satudara geen deel meer is van de Raad van Acht. Dat is een soort pool-overleg uh, tussen de motorclubs. Uh, daar zijn ze uitgezet. Dus ze praten niet meer mee met andere motorclubs. Daarnaast zeggen ze heel duidelijk: van ja, we zijn bevriend met de bandidos. Wij stappen zelf niet over naar de bandidos. Maar ja, als de bandidos naar Nederland komen, ja, dat is hun goed recht. Dus uh, ze nemen ook duidelijk geen afstand van de bandidos. Nou ja, en de bandidos zijn de grote rivalen van heel internationaal. Dus als de bandidos besluiten om naar Nederland te komen, en dat is niet uitgesloten, dan uh, zult die spanning ongetwijfeld wel weer terugkeren. En dat geven de daarom mensen zelf ook wel aan in hun persverklaring. Dus die bandidos die zouden er wel eens aan zitten te komen, zeg jij? Nou, dat gerucht gaat al ruim een jaar. Een jaar geleden horen we al het verhaal van de bandidos willen een vestiging starten in Nederland. Dat is niet zo verwonderlijk, want alle landen om ons heen zitten ze al. Um, de, het gerucht ging toen ook heel duidelijk dat de Satoedaren erbij een helpende hand zou bieden. En um, dat is ook niet on, uh, onwaarschijnlijk, want in, um, in Duitsland hebben ze hele warme banden met elkaar... Maar uh, ja, het is de vraag uh, of het uiteindelijk ook nog doorgaat. En, uh, maar de geruchten zijn er al ruim een jaar. Waarom komt die Satudara nou eigenlijk met zo'n persbericht naar buiten? Want dat zie je ook niet vaak. Nee, we proberen al ruim een jaar met ze in contact te komen om te vragen van nou die geruchten over de bandiedels en de banden met de Satoedaren kloppen die. Dat is niet gelukt. Ze hebben altijd ons buiten de deur gehouden. En met de Angels, daar kan je vaak nog wel mee in gesprek gaan. Kan je vragen aan je voorleggen. Dan kunnen ze niet altijd antwoorden. Maar nou ja, het is in ieder geval mogelijk dat ze met die verklaring komen. heeft natuurlijk alles te maken met het incident van een paar weken geleden in Amsterdam, waarbij een groep Satoedaren leden in Amsterdam is opgepakt. En uh, het verhaal was, ze gingen uit eten met z'n allen. Maar ja, het is wel een moeilijk verhaal om overeind te houden. Als je weet dat een aantal leden had kogel in de vest om. Er zijn een groot aantal messen gevonden. En uh, in de, de tuin van, het, uh, van de gelegenheid waar ze zouden gaan eten zijn ook vuurwapens gevonden. Dus daar kan je moeilijk overeind houden. Van, ja, er is niks aan de hand. Spanning in de motorwereld. Dankjewel verslaggever Robert Bas. Na Rafael Nadal is ook Roger Federer uitgeschakeld op het tennis-toernooi van Montreal. De Zwitser werd uitgeschakeld door Jo Wilfried in drie sets. De Fransman was in de kwartfinales van Wimbledon ook al te sterk voor de nummer drie van de wereld. De Servische nummer één Novak Djokovic die haalde ten koste van de Kroaat Marin Sidic wel de kwartfinales. Bij de vrouw in Toronto werden ook veel grote namen uitgeschakeld. De Tsjechische Petra Kvitova, winnares op Wimbledon... en de Chinese Na Li, kampioen op Roland Garros... die werden voortijdig uitgeschakeld. En ook de Russinnen Vera Svonareva en Maria Sharapova... die kwamen niet verder dan de derde ronde. De Australische Tour de France winnaar, Cadel Evans... die is als een ware held in eigen land binnengehaald. Met ruim 25.000 man waren er meer mensen voor hem... dan voor Oprah in Melbourne. Thank you, every, every, each and every one of you here today. Thank you so, so much. It's really, a, it's an honour just to be able to be here today. Someone told me at the start of the parade, oh, I'll wait till you get to Federation Square, and then you realise how, how big this is, and and um, yeah, it was kind of nice to hear Ted say, um, this is a much bigger crowd than what Oprah had. <laughs> Ja, ja. Titelverdedigers rijden de nummer door En Richard Schuil die hebben de knock fase bereikt... van de Europese kampioenschappen beachvolleybal. In Noorwegen waren twee overwinningen genoeg om de pool te overleven. En ook Emiel Boersma en Daan Spijkers gaan door... naar de knock fase in Christian Wij gaan naar de AWB. John Bakker, goedemiddag. Goedemiddag. 16 files, 40 kilometer bij elkaar... met de meeste vertraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... bij een brugge, 4 kilometer... Ook 4 kilometer op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht bij Amersfoort. En op de A50 van Arnhem naar Osbeck, nobent Ewijk 5 kilometer. 14 over 12, hoofdpunten van het nieuws. Het kabinet blijft vasthouden aan de bezuinigingen, zegt minister De Jager. Koopjes jagers stuwen de beurskoersen in Amsterdam op... na een nerveus begin van de beursdag. En in Londen zijn bijna 600 mensen aangeklaagd... voor hun aandeel in de gewelddadige hellen. En dat was het uitgebreide NOS Journaal. Zometeen lunch met Jurgen van den Berg.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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, in de zomerserie over vervente twitteraars... wie gaat de schuil achter de illustere naam verkoren? In het mediaforum Max van Wezel van Vrij Nederland en Radio 1... en speciale gast Frits Spits, Radio 2-presentator. En het gaat onder meer over het optreden van forensisch psycholoog Corinne de Ruiter... Die zat gisteravond bij Knevelen van der Brink aan tafel... en mengde zich in de discussie over de uitlatingen van Geert Wilders. We moeten gewoon zeggen, het is tijd om, om dit discours te veranderen. Om te zeggen van, oké, okay, u, u kunt tegen de islam zijn, u mag, maar u moet ophouden. U mag zeggen van, nou, ik wil een hoofddoekjesbelasting, maar een kopvolle tax, dat is geld. En blijft de hoogste score van 91 deze week staan in de Nationale Nieuwsquiz. De laatste kandidaat komt uit Zeist en heet Robin De Haan. Dit is Radio 1 Lunch. We beginnen met het nieuws En we beginnen met de hilarische start van het RTL-ontbijtnieuws. Met Jan de Hoop vanochtend toen een iPad op hol sloeg. RTL Nieuws. Vrijdag 12 augustus, dan gaat hier van alles starten wat niet helemaal de bedoeling is. Ik ben Jan de Hoop. Even iets uitzetten hier onder de tafel. Als u een klein momentje heeft. Jan de Hoop. Nou ja. Ho <tie> <is. hijnen> kan iemand dit even weghalen? Er <hijnen> slaat een apparaat op, u moet het bij mij niet hebben. Weg, zo. <hijnen> Netwerksite LinkedIn gaat toch overstag en komt de gebruikers tegemoet door hun privacy-instellingen weer in de oude staat te herstellen. LinkedIn wilde namen en foto's van leden gebruiken in commerciële uitingen zonder de gebruikers om toestemming te vragen. Mensen die daar niet mee akkoord waren moesten dat zelf aangeven. Er was veel kritiek op die werkwijze, nu is de oude situatie hersteld en wordt er eerst toestemming gevraagd aan de leden of hun gegevens gebruikt mogen worden. In Engeland gebeurt het nu volop gedupeerden van de rellen... die foto's en filmpjes van plunderaars online zetten. Maar ook in Nederland zetten mensen beelden van criminelen op internet. Advocaat, advocaat Rob Oudebreul die wil weten of dat juridisch eigenlijk wel kan. En hij gaat een proefproces beginnen. Dag meneer Oudebreul. Goedemiddag. Advocaat bij Damstee, advocaat en notaris in Almelo. Waarom begint u dat proefproces? Ik wil graag duidelijkheid hebben over de vraag... of het College Bescherming Persoonsgegevens nu wel of niet... Mensen die dus dit soort beelden op internet uh, zetten... of ze wel of niet aan deze mensen een boete mogen opleggen. Ja, en gaat dat college eigenlijk meewerken aan die, die, die proefprocedure? Uh, nou, dat is nog even een vraag. Ik moet u zeggen, ik heb echt zojuist uh, net de uh, fax aan het CBP, uh, CBP gestuurd. En ik moet nog even afwachten of ze dus wel of niet willen meewerken. Mm. Vindt u dat de privacy van criminelen beter beschermd moet worden dan van slachtoffers? In bepaalde gevallen wel. Ik moet u zeggen, ik ben eigenlijk een strafrechtadvocaat uh, puur zang... Maar in dit soort gevallen gaat mij dat gewoon te ver. Dat is gewoon mijn persoonlijke mening hier ook over. Ik vind op het moment dat echt duidelijk op de beelden te zien is... dat iemand een overval aan het plegen is of een inbraak aan het plegen is. Ja, dat vind ik dan heeft zo'n persoon zijn privacy daarmee verspeeld. En, en staat u dus niet aan de kant van de criminelen in dit geval? Nee, het is keer de omgekeerde wereld zou ik aanzeggen. Ja, ja. En, en zouden dan alle beelden van alle dieven online mogen? Ik heb uh, heel duidelijk gezegd, twee voorwaarden. Nogmaals, moet klip en klaar zijn dat de persoon op de beelden ook degene is die een strafbaar feit pleegt. En daarnaast moet het niet om minderjarigen gaan, want dan gaat het mij wel te ver. Maar hoezo? Als die uh, een winkel overvallen, dan is dat toch ook heel erg? Ja, weet ik wel. Maar toch bij minderjarigen vind ik moet toch de privacy dan wel prevaleren. Maar waarom? Nou ja, ik vind bij minderjarigen, hè, die, die kunnen nog echt jeugdzonder plegen of wat dan ook. En dan vind ik niet dat je tot in de jaren uh, de lengte uh, beelden van deze minderjarigen moet kunnen terugvinden op internet. Dat gaat mij wel te ver. Ja, ja goed, net als Cameron zou ik zeggen van als jij uh, oud en wijs genoeg bent om een overval te plegen, dan moet je ook maar op de blaren zitten, toch? Nou ja, goed, dat gaat mij dus wel te ver. Ja, nou goed, dat mag. <lacht> ja. uh, bent u eigenlijk verbaasd dat niet eerder iemand zo'n proefproces is uh, aangegaan? Ja, ik vind het ook net op het feit dat bijvoorbeeld YouTube, de internetsite YouTube, al jaren bestaat. Ik had al lang, of veel eerder verwacht dat dit een keer zou gaan spelen. We hebben in het verleden wel eens wat gevallen eerder gehad, maar toen uh, uh, trad of het uh, CBP uh, niet op, of ja, is er eigenlijk geen commotie ja. over ontstaan. En nu in één keer plotseling zie je overal in Nederland hier uh, commotie over ontstaan. We hebben na aanleiding van die zaak van het CBP... die dus die boetes gaat verhogen, ik geloof 25.000 euro minimaal... Ja. hebben daar een standpunt NL over gemaakt hier op, op Radio 1. En toen bleek toch ook wel dat er veel kritiek op is. Hè? Want ja. Uh, ja, het wordt toch een soort schandpaal, Mensen gaan toch in zekere zin voor eigen rechten spelen. Ja, vind ik dus niet. Ik, ik vind niet dat je mensen hiermee... of dat je kunt zeggen van dit soort mensen dat ze eigen rechten gaan spelen. Dit zijn gewoon mensen die een belang hebben. Die willen gewoon weten wie schade heeft aangericht in hun winkel... of die hun winkel heeft overvallen... En, en die willen gewoon weten welke identiteit deze personen hebben. En dat willen ze dan doorspelen aan de politie. Ja. En dat is het probleem. De politie ja. heeft gewoon te weinig mogelijkheden. Ja, duidelijk. Nou, we gaan afwachten wat dat college gaat doen. Of ze mee gaan doen in die zaak. Want het is natuurlijk voor hun ook handig om te weten wat de rechter gaat zeggen. Ja, uh, ja, en, uh, ja, we ja wacht... ik, ik hoop echt dat ze hier aan gaan meewerken. Me. Ja, we wachten de uitkomst af. Dank voor de uitleg Prima. nu. Rob Oudebreul is dat. Ja. Populaire lokale hitzender van Arnhem en Nijmegen, Keizerstad FM, verdwijnt. In plaats van popmuziek kunnen de mensen in het oosten straks luisteren naar Hollandse hits... bij de nieuwe zender Radio Oranje Nationaal. De verandering gaat halverwege volgende maand in. En de luisteraars in de regio Arnhem kunnen wel weer volop genieten van Q-Music. De zender krijgt daar tijdelijk een andere frequentie. Q is daar te beluisteren op 104.1 in plaats van op het gebruikelijke 100.7. De tijdelijke frequentie was nog vrij. Q-Music is op veel plaatsen nog steeds slecht te ontvangen... na de brand in de twee zendmasten. Het is vandaag drie jaar geleden dat cameraman Stan Storiemans... om het leven kwam bij gevechten in Georgië. De prijs die uit zijn naam in het leven is geroepen... wordt dit jaar op 12 oktober uitgereikt... Nieuw aan de prijs is dat dit jaar Cameramensen zelf hun reportage in kunnen sturen. In de jury zitten onder meer Marga van Praag, Ad van Liemt en Jean-Pierre Gele. De EO komt met een nieuw drie kwartier durend actualiteitenprogramma... dat afwisselend gepresenteerd gaat worden door Thijs van der Brink en door Andries Knevel. Het programma is de opvolger van uitgesproken EO... en het nieuwe programma begint op donderdag 15 september. is eenmaal per week te zien. Thijs van der Brink nu aan de telefoon. Goedemiddag Thijs. Goedemiddag. Dit moet een echt EO-programma worden, hè? zoals alle EO-programma's. <laughs> ja, maar nou goed, jullie zaten een beetje in dat keurslijf van dat uitgesproken en daar waren jullie niet zo blij mee. Uh, nee, dus we zijn blij dat we nu een, een nieuwe plek hebben waar we uh, onszelf kunnen zijn en een mooie, urgente, betrokken, actualiteitengebied kunnen maken. Hoe gaat het eruit zien? Uh, ja, de, de, gewoon visueel bedoel je. De, nou, ja, de studio nee, maar... wordt nog volop aan gewerkt, maar het programma. De bedoeling is dat we elke dag uh, of elke, ja ik zou zeggen elke dag. dat ben ik nog gewend natuurlijk, maar elke donderdag, dat is onze uitendag. We beginnen met een actuele reportage. We heet ook de vijfde dag. Dus we willen ook echt uh, uitstralen dat we wel degelijk elke keer actueel zijn, hoewel we er maar één keer de week zijn. Uh, vervolgens we, uh, is het, het doen doen dat we elke uitzending een, een beeldverhaal hebben. De, de, vanuit de traditie van netwerk hebben we de capaciteiten daar nog wel voor in huis, denk ik. En het derde deel van de uitzending uh, is als het goed is verdiepend. We hebben één thema, het liefst dat, dat, dat die week speelt, maar dat mag ook iets minder gelinkt zijn aan de actualiteit, goed uitdiepen uh, op verschillende manieren. Ja. Um, en, en, um, uh, nou ja, en, en thema's dus aan, aan, aan de orde stellen, begrijp ik. Ja, dat zou goed kunnen. Kijk, als je drie kwartier hebt, dan, dan, is het, dan kan je een, een, een potpourri maken van zeven, acht dingetjes. Wij kiezen ervoor om dan wel actueel te zijn en te laten merken dat we weten wat er aan de hand is in de wereld, maar tegelijkertijd een eigenzinnige keuze te maken af en toe. Zoals we bijvoorbeeld toen hebben gezien met die Brandon of zo, dat hebben jullie ja. hier heel, heel, heel erg uitgediept. Dat en klopt, dat uh, hadden we natuurlijk zelf uh, op de agenda gezet. Dus als je dat vervolgens dan een keer een mooi vervolg kan geven, dan is dat zeer de moeite waard. Maar dat kan ook wel, kijk, op het moment dat het debat over, uh, over rituele gaande is, ja, dan vinden wij het ook mooi om daar een keer goed alle voor- en tegens te benadrukken. Ja. Uh, goed, gaat allemaal gebeuren vanaf uh, halverwege volgende maand dus. Ja. Um, nog even over de uitzending van gisteravond, Knevelen van de Brink. Ja. Je hebt Twitter ook een beetje gevolgd. Het was druk. <laughs> ja. Wat vond je ervan? Het, was, het ging over de forensische psycholoog, hè? Corine de Ruiter. Ja. Die was daar te gast, die vergeleek Geert Wilders met een tbser. Ja. En dat zorgde voor veel beroering. Nou ja, dat was op zich niet zwervend. Dat had ze in de krant ook al gedaan. En sterker nog, dat was de reden om haar uit te nodigen. Uh, wij wilden graag van haar weten wat er dan zo gewelddadig is uh, aan de uitspraken van Wilders. En vervolgens ook wat ze daarmee wil zeggen, hè, want dat werd in dat artikel in Trouw helemaal niet duidelijk. Uh, alleen dat liep een beetje, dat ontspoorde een beetje, doordat zij zei dat Geert Wilders gezegd zou hebben dat er allerlei mensen uitgeroeid zouden ja. moeten worden. Nou ja, dat, daar keken wij verbaasd van op. Dus onmiddellijk toen zij die term gebruikte, hebben wij gezegd van uitroeien, wanneer heeft hij dat gezegd? Uh, hoe zit dat precies nou? Daar kwam ze niet goed uit. Ondertussen is onze redactie gaan speuren en op ons oortje worden wel al gehouden. Ja, dat heeft hij echt nooit gezegd. Dus dat hebben we later nog een keer gevraagd. En helemaal aan het eind van de uitzending hebben we toen de quote kunnen vinden waar het wel op doelde. En dat bleek te zijn dat Wilde ooit heeft gezegd, als je wilt voorkomen dat je opgegeten wordt, moet je de ander opeten. Dat heeft toch een andere lading dan uitroeien, maar toen werd het kwaad eigenlijk wel geschiet. Maar de kritiek richtte zich ook ineens tegen jullie. dat gebeurt natuurlijk vaker als mensen dan ineens iets vinden van zo'n uitzending, dan richt het zich ook tegen de presentatoren. Wat vind je daarvan? Is dat terecht? Hadden jullie beter door moeten vragen misschien? Ben ik, ...ben ik redelijk trots op de manier waarop we dat gesprek gedaan hebben. Ik bedoel, zo'n term uitroeien, daar kan je ook van denken van... ...ja, dat zal hij misschien wel een keer ergens gezegd hebben. Ik had de alertheid van geest onmiddellijk te zeggen wanneer heeft hij dat gezegd en hoe. En als je dat nog tijdens de uitzending kan repareren... Uh, ...eerlijk gezegd vind ik dat journalistiek buitengewoon uh, prima. Ja. Kijk, je kan, ons, uh, uh, je kan discussiëren over de vraag of jij haar uit had moeten nodigen. Dat zullen we vanmiddag nog wel even doen, denk ik, in de evaluatie... Ik zou eigenlijk niet zo goed weten waarom niet. Het is een uh, gerespecteerd uh, hoofdleraar ja, ja. die een opmerkelijke mening erop houdt. Dan lijkt het heel zinvol en, en, en goed om die uh, goed te ondervragen. Volgens mij hebben we dat gedaan. Ik heb nog tot nu toe geen enkele spijt uh, nee, uh, nee. van de manier waarop we het gedaan hebben. Nee, dus je wordt ook niet echt warm of koud van al die uh, mensen die er uh, op Twitter op reageren. Uh, vanmiddag in de evaluatievergadering het uh, even aan de orde stellen. Kennelijk. Dat doen we elke dag. Ja. Dankjewel Thijs. Alsjeblieft. Hoi. Dag. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Vandaag is het precies 37 jaar geleden dat de directie van Radio Veronica via de pers moest vernemen dat de zeezender vanwege de piratenwet krap drie weken later moest stoppen met uitzenden vanaf de Noordzee. Dit tot grote woede van de makers en ook van veel luisteraars, want de zender was natuurlijk populair en vernieuwend. Hier zijn nog een keer die laatste legendarische woorden van DJ en programmaleider Robout ontstaan uit het initiatief van enkele Nederlanders... vermoord door een groep andere Nederlanders... omdat het een bedreiging voor hun macht is. De populariteit van Radio Veronica bij het Nederlandse volk... is de reden waarom het verdwijnen moet. Ja. Ons omroepsysteem is een ratje toe van kleine belangen... in stand gehouden door een klein aantal mensen... dat geen oog wil hebben voor de belangen van de luisteraar of kijker...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 Bij het afscheid nemen van Veronica streefde ook een beetje de democratie in Nederland. Dat spijt me voor Nederland. Nou, het bleek uiteindelijk niet echt het einde van Veronica te zijn. Veronica begon een lastige strijd om een officiële zendvergunning te krijgen. In 1976 kreeg de omroep uiteindelijk dankzij een motie in de Tweede Kamer een aspirantstatus. Veronica verliet de publieke omroep in 1995 om weer commercieel te worden. Lunch met Jurgen van den Berg. Gewone mensen, niet bekend of beroemd, die toch dagelijks duizenden mensen aan zich weten te binden. Op Twitter. In de zomer zoekt lunch deze Twitter-iconen op en kijkt wie de schuilgaan achter hun virtuele alter-ego's. Vandaag is dat Maarten Verkoren. Hij is een van de grootste Twitteraars van Nederland, met het enorme aantal van 150.000 volgers. Hoe die daaraan is gekomen, dat is een heel bijzonder verhaal. Het begon op de 19e verdieping van een kantoortoren bij Schiphol. Mijn naam is Maarten Verkoren en ik ben marketing manager bij Walt Disney. Ik ben inmiddels 35 jaar oud en ik twitter al een hele tijd. Ik ben begonnen eigenlijk toen Twitter vrij nieuw was, toen het net bestond. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik toen vrij snel tot de conclusie kwam dat, ik, uh, ja, dat het niks voor mij was. <laughs> ik zag allerlei dingen langskomen waarvan ik dacht van, uh, wil ik hier tijd aan besteden? Uh, mensen die een broodje kaas aan het eten waren en daarover aan Twitter twitteren waren. De kritiek die je later ook veel hoorde van mensen op Twitter van, nou ja, sorry, maar dit is niet serieus te nemen. Maar inmiddels uh, denk ik dat we met z'n allen gezien hebben dat het uh, heel serieus te nemen is. En daar kan ontzettend veel mee. Er gebeurt ook heel veel mee. Ik denk inmiddels dat ik zo tegen de 153.000 volgers heb op Twitter. ...heel snel gegaan doordat ik vanuit kantoor een, een vliegtuigcrash uh, heb verslagen... ...of een deel ervan heb verslagen wat er, wat er gebeurde. Uh, eerst zag ik op Twitter dat er een uh, vliegtuig was neergestort. Toen ben ik dus naar de 19e verdieping gegaan... ...naar het raam wat uitkeek op die... Uh, goed, ...wat ik zag zette ik op Twitter. Ik twitterde in het Engels dus. Uh, ja, dan heb je ook uh, wat internationale bereik en uh, ja, CNN Newsdesk... ...die speurde blijkbaar Twitter af op die hashtags over dat onderwerp. Dus waarschijnlijk werd ik op die manier ook uitgevist... En... Uh, nou, met het verzoek of ik wilde bellen met een nummer in Amerika voor de CNN-uitzending. Nou, ik dacht in eerste instantie aan een grap, uh, trommelden wat collega's op in mijn kamer, gingen op de speaker bellen en dan denk ik nou, nu kunnen we lachen. Maar vervolgens had ik de anchorman aan de lijn in, uh, en schoof mijn uh, naam als kaartje in het beeld op tv. Nou, dan toen hoorde ik iedereen gillen op kantoor, dus wist ik dat dat wel klopte. Vervolgens ben ik nog een paar keer teruggebeld op mijn mobiel uh, door CNN zelfs. En dan uh, openen ze twee uur nieuws en drie uur nieuws met mij, mocht ik gewoon drie minuten lang het woord doen. En ik heb daar meerdere keren genoemd dat ik het nieuws al eerder op Twitter had gezien dan op welk medium ook. Ook CNN, nog je CNN afgezeken. Nou, vond uh, iedereen op Twitter superleuk. Uh, daardoor kreeg ik echt heel veel volgers erbij, ontplofte mijn, uh, mijn account bijna. En uh, ja, uiteindelijk uh, uh, merkte ik dat, dat mensen dat waardeerden en, en, en dat je Twitter promoot. En later ben ik ook allerlei andere leuke dingen gaan promoten die ik zag. Leuke diensten, leuke websites, uh, allerlei humor, foto's, video's. Het enige is dat je redelijk hyperconnected wordt. Je bent nog meer tijd eigenlijk bezig met communiceren. Niet zozeer meer uren, maar je bent toch er geestelijk wat meer mee bezig. En stel je gaat op vakantie in de zomer, ja, ga je dan een aantal weken niet twitteren? Ik ben nog niet zo ver als Guy Kawasaki, die een heel team heeft die de tweets voor hem plaatsen. Dus dat moet je toch echt nog steeds zelf doen. Dat was dus verkoren, alter ego van Maarten Verkoren. Zometeen het mediaforum. Dat doen we vandaag met Max van Wezel en speciale gast Frits Spits. Nu eerst Jan van de Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Minister De Jager wil niet speculeren over eventuele nieuwe bezuinigingen. Hij wacht eerst nieuwe berekeningen af van het Centraal Planbureau.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 In Londen zijn tot nu toe bijna 600 mensen aangeklaagd... voor een aandeel in de gewelddadige rellen. De relschoppers moesten terechtstaan voor geweld, ordeverstoring... en het plunderen van winkels. De politie heeft in Londen, Birmingham, Manchester en andere steden... 1700 relschoppers opgepakt. En behalve op de A13 zijn er afgelopen zondag ook auto's op andere snelwegen beschoten. De politie kreeg ook meldingen over de A12 ter hoogte van Harmelen en het Prins Klausplein. En de A16 op de Van Brie Noordbrug en we knopen de Ridderster. En waarschijnlijk gaat het om dezelfde dader, zegt de politie. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is op dit moment op veel plaatsen nog bewolkt en lokaal valt een buitje. De actuele temperatuur ligt tussen 17 en 19 graden. Vanmiddag wordt het geleidelijk droger en vooral in het noorden en noordwesten breekt de zon door. In de rest van het land blijft het meest bewolkt, met later in de zuidoostelijke helft van het land nog kans op een buitje. Nou, het wordt uiteindelijk 19 graden in het noorden tot 22 à 23 in het zuiden. De wind, die komt vandaag uit het westen tot noordwesten... is zwak tot matig van kracht, zo'n windkracht 2 tot 3. Kijken we naar morgen, zaterdag. Dan is het wisselend bewolkt... en er trekken vooral in de middag een aantal buien over het land. Het wordt gemiddeld zo'n 22 tot 23 graden. Zondag, dan wordt het nog iets warmer... maar is er opnieuw kans op een paar buien. ANWB Verkeersinformatie, 15 files, 40 kilometer bij elkaar... Vrij veel vertraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Bunschoten, 5 kilometer. Na een ongeluk op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt de Hocht, 2 kilometer. Het is dus ook langzaam rijden op de A50, vanuit Os naar Arnhem bij knooppunt Grijzoord, 4 kilometer. En vanuit Arnhem naar Os bij het Ewijk, 6 kilometer. Dit is radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Max van Weesel, politiek commentator bij Vrij Nederland. Presentator eh, natuurlijk ook hier bij Radio 1. En speciale gast, we hebben dat eh, vaker deze zomer. Hè, speciale gasten die eenmalig voorbij komen. Frits Pits, radiomaker, tv-presentator ook. Nog Vroeger? Nee. Ja. Nee, niet nee, meer. nee, Nee, nee, nee. Ik zag ook jou in de vaardigheid staan, dan zei je dat nog eens een keer heel veel. Ja, ik ben gewoon radio man. Ja. Daar zijn we blij ja, mee, Frits. Ja. Leuk dat je er bent. Um, even, ik, ik mocht een paar keer optreden in het Theater van het Sentiment... op Radio 2, s'avonds, en daar ja. hebben ze nu een DJ-competitie. Ja. En echt negen van de tien jongens die daar langskomen... die zeggen allemaal, mijn grote voorbeeld is Frits Pits. Oh ja. Ja. Hoe is dat om als icoon door het leven te gaan? Ja, maar daar ben ik me helemaal niet bewust. Ik vind trouwens uh, dat, er, uh, dat er heel veel goede uh, dj's en radiopresentatoren zijn... en dat uh, de generatie die nu radio maakt, dus jonger dan ik... eigenlijk in de breedte veel beter is dan uh, de generatie waartoe ik behoor. Wij zijn een soort pioniers... Uh, en, en ik vind, de talen worden beter gesproken, de, de, de interviews zijn intelligenter. Dus ik vind het eigenlijk, eigenlijk ben ik, uh, naar radio luisteren... Is, is hij te bescheiden tch. nu? Nee, nee, nee. nee, ja, nee. Hij is maar te bescheiden. Nee. Je bent in de jaren zeventig, uh, je luisterde gewoon naar de avondspit. Ja, maar kon je, moest tonde, je wel. Je moest. Ja, ja. Je, had, je had geen keus, nu heb je keus. Nu kun je kiezen tussen, tussen de verschillende mensen. Dus er is meer aanbod, er zijn ook meer talenten. Uh, en dat ik een icoon ben. Ja, dat ik als ik mensen heb geïnspireerd tot het maken of luisteren naar radio, prachtig ja. is dat. Heb jij een voorbeeld eigenlijk, Max? Qua radio uh, maken. Uh, nou, in de, in de meer... Ja, toch vaak amu, amusementsmensen. Uh, mensen of mensen die... Uh, als, als dj of amusement... Uh, Frits. Maar Felix Meurders is ja. een van mijn grote idolen. Die was ook zo ontzettend Wel. goed in die tijd. Ja. En Joost de Draaier. Ja. Dat is toch de eerste die ik ja. als uh, kleine tienerjongen gehoord heb. En, uitvinder, uh, de uitvinder. De ja. Ja. uitvinder. Termen en allerlei uh, ja. radio dingen ja. inderdaad. Ja, ja. ja die termen als top 40. En, en, inspirerende, mannen. en uh, inspirerende mannen. Als je bij hem in de studio zat, ja. kreeg je echt zin in. Dan kreeg je gewoon zo zin in het ja, maken jij, jij bent hem opgevolgd. Dat was ja. niet makkelijk, denk ik dan ook. Nee, dat was niet makkelijk. Nee. Maar het is uiteindelijk toch gelukt. Maar uh, ik heb ook veel van hem geleerd en veel van Felix geleerd. Ik kwam wel in een warm bad terecht, toen bij de NOS. Ja. Ja. Ja. Goed, um, wij kwamen elkaar onlangs een keer ja. tegen... In de, in de Hilversumse wandelgangen. En uh, nou, Het ging over de publieke omroepen, want daar was nogal wat over te doen. En jij zei, ik ben bezig met een paar uh, stukken te schrijven... En... Ja. Uh, het gaat ook onder meer hierover. Nou ja, het gaat, het gaat over de publieke omroep, maar het gaat nog veel meer over... bijvoorbeeld die, die, die uh, uitspraak die gedaan is uh, over de, het Nederlandstalig repertoire. Want dat is natuurlijk iets wat ik uh, uh, een belachelijke uitspraak vond. En het is van de PVV, die ja, vinden dat, dat, je, dat Radio 2 meer uh, dan 30% Nederlandstalig Dat je, ja, Nederlandstalig ja, 30, moet dat draaien. je een kwotum uh, Nederlandstalige muziek moet draaien. En volgens mij moet je alleen Nederlandstalig muziek draaien als die goed is, als die het hard raakt. En uh, gelukkig wordt er heel veel van die muziek gemaakt. En dan uh, is het eigenlijk een automatisme... automatisme dat je dat draait. En dat moet je niet uh, verplicht gaan voorschrijven. En bovendien draagt dit iets bij aan een klimaat, vind ik. Het klimaat van alles wat Nederland vreemd is, dat is een beetje... Uh, wordt een beetje beschaduwd. En dat, dat, dat vind ik de grote gedachte die erachter zit. Ik heb enorm veel wantrouwen tegen het idee van uh, 35% Nederlandse muziek draaien. Ik denk dat daar een grote verhaal achter zit. En daar ben ik bang van. Ja, jij, ik heb het natuurlijk even gelezen, want dat moet toch ergens gepubliceerd worden. Ooit. Nee, dat, dat hoeft niet, maar, maar het is er wel. Okay. Ja. Maar jij noemt dat, ik vond het wel grappig gevonden, het Bosma-arrest. Ja, het Bosma-arrest <laughs> vind ik dat, ja. ja. ja. <laughs> nou, het bosman arrest natuurlijk van, van de ja. voetballers. Ja. Uh, wat vind jij van die discussie, Max? Nou, ik heb niet helemaal begrepen waarom de Tweede Kamer het nodig vond om uh, zich te gaan bemoeien met de inhoud van de programma's op Radio nee. 2. Want er is een motie aangenomen weg. die gesteund is ja, door, die door de VVD. Ja, CDA. en VVD is gesteund. Het ja. is een Kamermeerderheid. Uh, en dat ligt gewoon niet op de weg van de Tweede Kamer. En verder uh, we hebben wij met het oog op morgen, uh, naar aanleiding van die discussie, Martin Bosma zelf uitgenodigd. Of, uh, of, of hij een keer de platen wilde uitkiezen en wat van het dan? oog. Nou, dat viel me dus heel erg mee. Wij in de Groot en De Dijk, ja, en Ramse Shafi, Dat, draai Rams Chaffee, dat, dat, dus in, dat allemaal draait gedraaid. Radio 2. Ja. Maar, ja. maar goed, hij bleek uiteindelijk een redelijk beschaafde uh, ja. muzieksmaak te hebben. En, ja. Kijk, een van mijn stellingen is altijd dat, die, dat, dat soort radicale politici... zijn meestal uh, mislukte discjockeys. Dat zijn jongens die vroeger eigenlijk graag bij de radio hangen, ja. Ja, ja, dat, hadden. De dat werken. zeg jij ook in je stuk een beetje: hè? dat het dat, dat misschien een beetje rancune ook is? Uh. Nou ja, hij, hij, hij, is, hij is zelf actief geweest als journalist. En uh, hij is misschien een stuk gelopen, dat weet ik verder niet. Maar dat, uh, zijn ja. weerzin tegen, tegen alles wat links is, dat is zo groot dat ik denk er is iets met is die man. Even, even de, de hele discussie over de publieke omroep. Want dat gaat daar natuurlijk ook mee. Er uh, worden veel pijlen op afgeschoten de laatste tijd. Ja, nou, dat, dat vind ik, ik, ik ben er altijd trots op geweest en nog steeds dat ik voor de publieke omroep werk, want ik, ik voel mezelf onafhankelijk. Ik maak programma's met, met het idee om zo goed mogelijk programma's te maken voor uh, luisteraars. En daar uh, zit bij mij geen enkele bijbedoeling bij. Ik hoef er geen geld aan te verdienen. Ik moet er natuurlijk met mijn eigen salaris mee verdienen, maar ik wil zo goed mogelijk programma maken. En het gaat mij om het programma, om het maakwerk. En ik vind het echt van de gekken, dat uh, er van alle kanten op de publieke omroep... en ik weet dat er heel veel collega's zijn die precies zo denken als ik... dat er van buiten de publieke omroep pijlen op ons worden afgeschoten... van dat wij uh, links zijn, bevooroordeeld... Uh, uh, niet goed. Uh, geld, uh, bij uh, schrapen. geld bij elkaar schapen. Geld bij elkaar schapen. Nou, ik denk als de publieke omhoek wegvalt uit onze samenleving. dat de mensen dan pas beseffen wat ze gaan missen. Nee, we hebben een ja, soort voordeel bij het nadeel dan. Die, die zend, zendmasten die in de fik vlogen. Ja. dan ineens merken mensen van wat je dan allemaal mist ineens. Hè? Want ja. We hebben heel veel telefoontjes gehad natuurlijk. Waar bent u? Dat is ook wel weer een heel curieus verhaal <lacht> natuurlijk van die zendmasten. Want dat is dan uh, de privatisering uh, <lacht> uh, ten top. Ja. toch? Nee, maar ik bedoel, je merkt dat, mensen merken dan ineens dat ze niet Radio 2 meer over kunnen ontvangen. Of ja. één. Uh, he, er moeten allemaal noodmaatregelen worden getroffen. Nee, ze willen het wel. Ze willen het, kijk, ik luisterde vroeger heel veel naar de muziekradio van de BBC. Dat vond ik mooi, Radio 1. En ik had op zolder een radio staan, die zette ik schuin om het te kunnen ontvangen. Zo'n ja. goed programma vond ik dat. Ja. Dus, Neem zo'n internet, zo'n ja, iPhone. Ja, dan kun je de, het gewoon ja, in de ja, auto gebruiken. Maar dat te was, was nu, nu. Max. Was was, toen, sorry, nu doe it. ik dat wel. En, uh, maar dat, dat, ik wil. En, dat moet je als programmamaker willen uitstralen. Mm. Dat je het zo goed maakt dat mensen naar je luisteren. Even over die publieke omroep, want uh, als je dan die lijstjes ziet... waarop bezuinigd kan worden, dan zeggen heel veel mensen... nou ja, publieke omroep, ja, doe maar gewoon. Het lijkt alsof het, of het volk dat dan ook wel prima vindt. En de makers willen ook niet in een rol van ja, zielig gaan zitten. Dus wat, wat, moet, wat moet er dan gebeuren? Moet de publieke omroep zijn, hoe kan de publieke omroep zijn kracht laten zien? Ja, want de PVV, maar tegenwoordig dus ook VVD en CDA een beetje uithalen... is een hele flauwe truc om de publieke omroep... in de hoek van de elite en de grachtengordel uh, ja. te plaatsen. Als je weet wie er bij de publieke omroep... Omroep werken, dan zie je dat dat heel veel mensen zijn die juist helemaal niet uit de grachtengordel. Uh komen, maar vaak in Utrecht wonen. Vaak van de regionale omroepen. Afkomstig ik zijn. Uit de Brabantse klei. Daar heb je dat. Ja, ik wel, je het al, het al. Al. ik wel van Amsterdamse <laughs> ja, grachtig worden. Okay, dus ik, ik moet uitkijken. Uit noorden, ja. nee, maar het, is, het is een ja. soort karikatuur die ook wordt gemaakt ja. van uh, ja, kunstenaars, van orkesten. Dat is, dat is tactiek. Dat is tactiek. Ja, maar er klopt iets niet. Want als je kijkt naar wie nou echt de elite van Nederland is, wie echt de macht heeft, waarom heb je dan niet ook over de bankiers of de industriële of er, zijn, er zijn zoveel andere hmm. elites en zoveel andere machtige mensen. Dus het is demagogisch om die discussie de hele tijd ja. uh, te voeren... Over, uh, over de publieke omroep, het concertgebouw, orkest. Dat is niet de echte macht in het, Nederland. Het gaat ook over de toon natuurlijk waarin dingen worden gezegd. Uh, dat, dat, gaat, dat gaat veel verder in het politieke debat. Job Cohen die schrijft vandaag in de Volkshand uh, dat we ons moeten bezinnen... op de manier waarop we met elkaar in debat gaan. Ja, daar heeft hij groot gelijk in. Dat heeft hij trouwens al eerder geroepen nadat uh, uh, Wilders had geregeld reageert op Breivik, dat hij daar niks mee te maken had. En uh, er moet bijgedragen worden aan, aan, een, aan een matiging van de toon. Want um, ik vind, zoals het nu gaat, uh, maak ik me doodongerust over. Gisteren uh, zegt uh, Wilders weer van uh, links, hoor ik bliepen en blaren Dat zijn geen... Sympathieke woorden. Daarmee bemoddert hij uh, andere mensen. En, ik, en hij, on, hij onttrekt zich voortdurend aan het debat. Dus als, als je met hem wil praten. Als wij als programma de PVV bellen. Nou we krijgen, ze, ze willen gewoon niet maar, praten. Maar. Dus ze zijn ook nog laf. Het uh, Taalgebruik van Wilders, daar ging het gisteravond over... bij Knevelen van de Breek, ja. he, die Corine eruit. Een forensisch psycholoog zat ja. daar. Je hebt dat bekeken, dat uh, ja. gesprek. Uh, ja, die begaf zich wel een beetje op glad ijs, had ik het idee, toch? Nou, ik ben er eens in zijn algemeenheid niet zo voor... dat uh, psychiaters denken dat ze politieke en maatschappelijke problemen kunnen, kunnen genezen. Dat doet me toch een beetje aan de oude communistische Sovjet-Unie denken... waar ze dissidenten gewoon in de kliniek uh, opsloten... Ja, ze heeft uh, het wel, dachten dat dat, dat is, de oplossing dat was. Dat is ook zo. En, en, en, maar ik vond het wel... Een, uh, een, een reactie uit heilige verontwaardiging... en ook verontrust, verontrust over dat deze woorden onze samenleving... op den duur kunnen vergiftigen. Dat ze beide kunnen dragen aan een klimaat. En zij heeft het dan misschien niet... Uh, ik ben geen psycholoog en zeker geen forensisch psycholoog... maar ik vind wel dat ze de moed heeft gehad om eens te zeggen... dat deze taal en deze teksten kunnen bijdragen aan een slecht mm -hmm. klimaat. Dat is in feite wat Cohen ook zegt... wat mm -hmm. Alexander Pechtold met andere woorden... Wat, uh, wat krachtiger en ik vind ook wat dapperder... ook probeert uit te dragen. We moeten niet mm. naar een samenleving toe waar we elkaar de huid schelden. Mm. We moeten juist naar een samenleving toe waar we met elkaar kunnen praten... Mm. een open oor voor elkaar kunnen hebben. En als mevrouw de, uh, de Ruiter dit nu zegt... Uh, uh, verklaar ik dit uit een grote ongerustheid over mm. het klimaat. Mm. Dat deel ik met haar. En uh, uh, uh, zij, zij noemt hem... Uh, ze ja. zou hem ja. willen onderzoeken als ik, een TBS-patiënt. ja. ja. Ik, ik, ik, ik weet niet uh, hoe zo'n onderzoek in elkaar nee. steekt, maar ze willen in ieder ja. geval. ze wil onderzoeken waar die uh, taal van Wilders hm. vandaan komt. komt. En als je nou het woord TBS even weghaalt, want dat zal wel ver zijn, handig. dat is niet handig. Maar ja. onderzoeken waar die taal vandaan komt... denk ik, dat is zijn ja. tactiek. Maar dat ja, is anders dan tactiek. Frit. Van mij mag, uh, mogen Wilders en Martin Bosma... en zo werkelijk zeggen wat ze willen. Waar ik me zorgen over maak... is dat je niks meer terug kunt zeggen. Je dat krijgt, is het. Maar, maar zo, is een klein demoniseren. Dat de Brink, dat hoorde maar, je zeggen, zeggen, net zeggen. al Mark, zeggen al wat over ze willen... Zeggen wat ze willen heeft toch een grens. De grens van beschaving. Er is toch een chronisch gebrek... aan beschaving bij nou, de PVV. Ja, maar. Ik, maak me, ik maak mezelf het meest zorgen over dat je niks meer terug kan zeggen. Ja. Als, je, als je hun antwoord wilt geven en ja. wilt zeggen dat jij, ja, volgens jou, uh, de Koran niet mijn kamp is en dat pvda van de A stemmers geen islamitisch stemvee zijn, uh, dan krijg je gelijk al dat getwitter en, uh, en die hate mail over je heen en dat is niet gering. Is, wat je dan over je Twitter heen krijgt. Het is toch inmiddels een plaats geworden. Ik vind dat ik een zou... bedreigend iets geworden. Ja, ik vind het ja, ik, ik, een vind, intimiderend ik iets. bedoel, iedereen met, met iedereen die wat wil zeggen, die zegt het zonder erbij na te denken. Het kan geen kwaad als, uh, als er uh, voor iedereen een soort met, met, met, hun, maar met vriend, een sportwedstrijd een time-out. Ik, time ik, nee, ik ben zelf ook je, gedwongen tot time-outs af en toe. Nee, maar het probleem is als nu de mensen die er nee. anders over denken ja. dan Wilders en Bosma uh, nog de moed en de vrijheid zouden hebben om, om antwoord te geven, zou er een soort gebalanceerde discussie zijn. En dat is niet zo. Ik merk dat als journalist in Den Haag ook. Je loopt liever een hoekje om. Je houdt liever je Mond. Je durft niet helemaal. Te... Vanwege de hate mail, vanwege de bedreigingen die je krijgt, ja, maar die vanwege de intimidatie die, die daarvan uitgaat. Ja, maar aan de andere kant, als je je ja, daar niet dapper wat ik nee. zeg. Nee. Nou, als je je daar bang door laat maken. Ik laat ja, ik ben daar bang van. En er zijn meer, zeg jij, je... ja, meer journalisten, ja. mensen in de media. Er zijn een doen. heleboel journalisten die denken: van... even een blokje maar om ik denk, en ik wil niet het verwijt krijgen dat ik gedemoniseerd ik, ik heb. Ik wil daar één ding van zeggen. Je moet nooit bang zijn. Als jij denkt... dat je uh, een rechtvaardige mening hebt... als je staat voor de beschaving van ons... mooie, ja. open, democratische land... dan is angst echt wel de allerslechtste raadgever die we hebben. Niet bang zijn, maar, bes maar bestrijden met beschaving. Goede argumenten. Ik, ik geef je principieel duizend procent gelijk... maar ik merk in de praktijk... als je bijvoorbeeld parlementair journalist in Den Haag bent... en met die partij die nu min of meer in de regering zit maak je te maken hebt... een knieval, Max. Je maakt een knieval. Nou, ik denk dat de hele parlementaire pers die knieval maakt op maar dit waarom? moment. Uit angst dat je... Nou, misschien heeft het te maken met de angst... Dat, dat, dat, dat er nog iets is een keer zoiets gebeurd als de moord op Pim Fortuyn. En dat je dan allemaal het verwijt weer krijgt van... Mm. Uh, de kogel kwam niet, niet daadwerkelijk, maar geestelijk mm. van jouw kant. Jij was de voedingsbodem. Ik denk dat die hele parlementaire pers... sinds dat gebeurd is met Pim Fortuyn... gewoon bang is dat zich dat nog een keer kan herhalen. Mm. En dat jij dan de schuld krijgt. Ja. Het is triest, deze conclusie. Dan moeten we toch maar eens induiken misschien. Of dat, of dat er inderdaad echt zo is wat jij zegt, Max. Want dan zou dat wel... Uh, nou, ik vind dat wel. Want dat zou, ons, dat zou, dat zou journalisten beperken... in, uh, in het uitdragen ja. van hun mening en hun visie. En, en, en dan, dan wordt angst... Uh, ja. wordt angst gaat, gaat ons beheersen. Dat is toch ik geef je helemaal gelijk. Alleen ik constateer dat in de praktijk... wat ik om me heen zie ja, bij de parlementaire pers in Den Haag... dat het gewoon Maar gebeurt. er is nu toch een behoefte als ik mevrouw Corine de Ruiter... en die heeft dan misschien de verkeerde termen gebruikt. Maar er is toch een behoefte... Job Cohen, anderen zeggen het ook. Heel veel mensen zeggen het. Mensen die ik spreek, die zeggen het allemaal. Laten we ophouden, laten we naar elkaar luisteren. Laten we van elkaar. Krijg jij die heet wel eens? Weet ik je wat al, het ik is? heb wel heet mail gehad? Hoe erg? Nou, behoorlijk erg, ja. Heb jij me heet gehad, zoals bijvoorbeeld Femke nee, nee, Halsema, toen ze nog in de politiek nee, zat? Van, nee, we weten uw nee, kinderen te vinden, ze nee, steken altijd nee, over over nee, dat, dat zebra rad. Ja, ja, ja. ja dat ik, ik, vind het. Ik vind het. Bekom, ik ik onderschat bekom dat komen uw baarmoeder eruit snijden, de lelijke heks. Ja, ja, ja, ja dat, dat zijn verschrikkelijke teksten. Ja. Maar uh, we, ga, we gaan het hier uh, nee. helaas ja. niet oplossen. Dat is fijn. Nog even, Mart Smeets, die gaat met pensioen. Ergens noemt dat spook ook voor jou op. Nee, Blijf je wel iets doen bij de raad? geen spook. Dat is helemaal geen spook. Nou ja, voor ons? Ja, nee, nee, nee, nee. Dat is absoluut geen spook. Ik ga, op, ik ga over anderhalf jaar, boor ik, uh, 65. En uh, ik ben heel veel aan het schrijven, wat ik je net uh, vertelde. Dus daar, daar wil ik heel graag mee doorgaan. En, uh, en ik, misschien dat ik wel uh, een radioprogramma blijf maken... maar hoe dat er precies ja. uitziet... het is niet zo dat ik denk als Jack van Gelder en Mart Smeets... dat ik onvervangbaar ben. Ja. Dat vind ik <laughs> absoluut niet. Er zijn heel veel goede nieuwe mensen. Mooi dat je er een keer weer was even, okay. op radio, radio 1. En hij is elke dag ongeveer op Radio 2, dus dat is mooi. Frits Pits en Max van Wezel, dank jullie wel. Dit is Radio 1. Lunch. We gaan snel naar de andere kant van de tafel, want daar zit hier Robin de Haan... ...accountmanager bij de Kamer van Koophandel, drie, 42 jaar uit Zeist. Klopt. En uh, we gaan uh, de Nationale Nieuwsquiz spelen. 91 punten, dat is de hoogste score, Zo. Robin. Dus als jij weekwinnaar wilt worden, moet je daar nog even overheen. We ja. beginnen met het bepalen van de nieuwsfactor. De Nationale Nieuwsquiz. Natuurlijk gaat het erom met maatregelen tegen Syrië... dat je juist het regime wil treffen en niet de bevolking. Anderhalve week geleden viel het leger Hama binnen. Volgens inwoners was de stad volledig omsingeld... en werd er lukraak geschoten op burgers. Sinds het begin van de opstand zijn er schatting... 2000 Syriërs gedood door troepen van het regime. Het geweld blijft aanhouden, dus moet er uh, meer druk worden uitgeoefend op Syrië, zo klinkt het. Uh, de eerste vraag. De internationale gemeenschap moet samenwerken om de sancties tegen het regime in Syrië te versterken. Welke politica zei dat gisteren in een interview op de Amerikaanse tv? Nee, dat. Uh... Ik denk Clinton. Nou, dat is goed. Het was een gokje, maar dat is allemaal goed. Hillary Clinton, de minister van Buitenlandse Zaken. Vraag 2. In het interview zei Clinton dat vooral China en een ander land veel invloed kunnen uitoefenen... omdat zij beide veel in Syrië hebben geïnvesteerd. Ze noemden dus China en wat is dat andere land? Rusland? Nee, dat is niet goed. Het is India. Ja. Sinds gisteravond kwamen volgens een Syrische mensenrechtenorganisatie tenminste 32 demonstranten weer om daar. Vraag 3. Veel van die demonstranten in Syrië zijn jarenlang onderdrukt en willen nu wraak. Leden van een islamitische beweging scharen zich achter de demonstranten. Een deel daarvan kreeg nog in juni van dit jaar amnestie van president Assad. Hoe heet deze Syrische oppositiemacht? Nee, natuurlijk niet. Nee. Nee. De moslimbroederschap? Oh, ja. Ja. Het in ballingschap verkerende leiderschap van de Syrische moslimbroederschap... riep zijn aanhang in april al in een verklaring op zich niet te laten onderdrukken. Vraag 4 is de vraag met een geluidsfragment. Wie horen wij hier spreken? Nou, onze inschatting is dat uh, er in ieder geval zo'n 150.000, 200 200.000 mensen... van die 350.000 die nu in de bijstand zitten... dat die aan het werk zouden kunnen. Uh, ja, dat hebben we ook heel hard nodig... om ons sociale stelsel in de toekomst betaalbaar te houden. Uh, staatssecretaris Paul de Krom. Dat is goed. Hij is de staatssecretaris van Sociale Zaken. De helft van alle mensen in de bijstand kan werken, denkt hij. Hij wil dat ze zo snel mogelijk weer aan de slag gaan. Vraag 5. Volgens de Krom zouden gemeenten straks hard moeten ingrijpen met kortingen op de uitkeringen als mensen niet mee willen werken. Welke vereniging heeft daar kritiek op en voorspelt nu een groter beroep op vangnetten, zoals bijvoorbeeld de schuldhulp? De VNG? Welke vereniging is dat die VNG, daar kritiek op heeft? De Nederlandse gemeente? Ja, dat is goed. VNG. De Krom gaat ervan uit dat het plan ongeveer 20.000 huishoudens in de bijstand raakt en het aantal uitkeringen met 10.000 zal dalen. Laatste vraag. Maximaal vier punten. Je ja. krijgt aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. De vraag is natuurlijk simpel. Wat bedoelen we hier? Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. In de zomer groei ik van 30.000 naar 160.000. 3. In de Colossus begon de verhitte toestand. 2. Ik ben voor veel jongeren het Spaanse vakantievalkala. Lorette Mar, zegt hij, en uh, dat uh, zou wel eens goed kunnen zijn. Want de laatste aanwijzing is, mijn politie gaat harder optreden tegen jongeren... die na het uitgaan ruzie zoeken met agenten. Uh, het is inderdaad Lorette Mar. In de zomer uh, verdubbelt, nee, wat, wat is het? Ver drie, vier dubbelt het ja. ongeveer, want er wonen daar 30.000 mensen... en in de zomer zijn er 160.000. En volgens de Spaanse krant El Pais ontstond er grote onrust... tijdens een optreden van DJ Chesto, toen de stroom daaruit viel in die club... De Kolossos geheten. Hmm. Uh, je komt op een score van vijf. Dat betekent dat er zometeen 19 goed moeten zijn om uh, te winnen. We gaan kijken of dat lukt in deel 2 van de quiz. Ik ben het er helemaal mee eens. Het heeft geen enkele zin, het is veel te laat. Ik ben het uh, volstrekt oneens. Er is een oud spreekwoord, dromen doe je s'nachts. Ik kan hier met mijn pet en... niet bij. In stand.nl, straks om half twee... krijgt u de kans om mee te praten <laughs> over het nieuws van de dag. Vandaag luidt de stelling... De stelling luidt hulp bij het stoppen met roken kan uit het basispakket. Minder dan een kwart van de Nederlanders rook blijkt uit cijfers van TNS Nipo. Volgens anti rookorganisatie Tivoro is het record te wijten aan het feit... dat stopmiddelen, zoals bijvoorbeeld pleisters en pillen, sinds januari worden vergoed. Ze zijn dan ook niet blij dat het kabinet die vergoeding weer gedeeltelijk terugdraait. Hulp bij stoppen met roken kan uit het basispakket. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, het nummer is 0800-1101... U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, doe dat dan met hekje standpunt. We zijn terug bij Robin de Haan uit uh, Zeist. Hij gaat uh, proberen om die 91 punten uit de boeken te spelen. 19 vragen moeten er dan goed zijn. Um, dat is wel lastig, maar het kan net, denk ik, in 90 seconden. Moet je echt wel 100% scoren hebben. We gaan het gewoon proberen. Uh, geef de moed niet op, zou ik bijna zeggen. Um, 90 seconden de tijd, veel vragen. Ik stel ze gewoon en jij geeft het antwoord. Dat is, dat is eigenlijk de spelregel. Prima. Komt-ie. De Nationale Nieuwsbeest. Hoe heet de motoclub? Die zegt niet samen te werken met de grote Duitse club Bandidos. Uh, pas. Saturdara. Om beurzen tot rust te brengen is in Italië, Fra Spanje en Frankrijk en België... wat tijdelijk verboden? Uh, handel. In obligaties. Short selling. Oh, ja. uh, welk land is begonnen met de opheffing van de noodtoestand die al 30 jaar geldt? Geen idee. Dat is Egypte. Welke voormalige Baywatch-acteur wil meedoen aan het Nederlands Hassenhof? Dat is goed. Morgen is het precies 50 jaar geleden dat wat werd gebouwd? Uh, Pas. De Berlijnse muur. Israël gaat in welke stad 1600 huizen bouwen voor Joodse kolonisten? Pas. Jeruzalem. Als gevolg van de brand die woensdagavond de sportschool in Heerlen verwoestte, is wat terechtgekomen in de tuin? Asbest. Is goed. Welke stad zijn prehistorische voetstappen gevonden Bij, nee, van een nee, volwassene nee. en een kind? Dat is goed. In de Europese water is de eerste test gehouden met een bestaand waarschuwingssysteem voor wat? Uh, navigatie. Tsunamis. Spelers van de voetbalclubs uit de hoogste tweede divisie in welk land dreigen met een staking? Spanje. Dat is goed. In Emmeloord hebben dieven wat gestolen van de daken van minstens drie scholen. Uh, lood. Is loods. Ja, is goed. Welk ziekenhuis heeft alle poliklinieken gesloten vanwege een Eh uh, Groningen. Nee, dat is Utrecht. Uh, sorry, jij ja, gelijk. Sorry, je hebt Groningen. Is goed. Die rekenen we goed. De personal computer, oftewel PC, IBM. viert vandaag haar 30... zoveelste verjaardag. 30 jaar. Is goed. Het Rode Kruis heeft een nieuw fonds geopend. Na welke erevoorzitter wordt dit fonds genoemd? Pas. Prinses Margriet. Elf leden van de Britse luchtmacht zijn begonnen aan een erefietstocht van Eindhoven naar welk land? Spanje. Is goed. De Zweedse politie heeft een eind gemaakt aan een bezettingsactie. In welke ambassade in Stockholm? Van welk land? Nee, dat is niet goed. Het is de Libische ambassade. Wat denk je zelf? Nou, niet genoeg. Nee, het nee, ja, nee, nee, waren nee. er niet genoeg. Het moesten er de 19 zijn. Het zijn er uiteindelijk 8 geworden. Um, kom je op 40? Nou, Wat zeggen we dan? Nog een keer proberen. <laughs> ja, die mogelijkheid is er sowieso. Um, ja, nee, het is in ieder geval niet genoeg voor de eindoverwinning. 40 is op zich een mooie gemiddelde score, maar voor deze week zeker niet genoeg, want 91 moest het zijn. Ja. Dat betekent dat je van ons de normale prijzen meekrijgt, Dus de kaarten voor beeld en geluid, de lunch, radio en de mok. En uh, succes met alles wat je doet. Dank je wel. Goeie reis terug naar Zijs. We gaan naar de weekwinnaar. Uh, de man die zich dus uh, nieuwskenner van deze week. Uh, ja, in we het begin heb ik ontzettend zitten klooien met de, met de cijfers. Maar volgens mij was het week 31, gok ik. Of 32 ook misschien wel. Nou ja, ergens in de 30. Wouter Klein Twente, goeiemiddag. Goedemiddag. En gefeliciteerd. Ja, dank je wel. We mogen jou 300 euro overmaken. Ja, dat is altijd prettig. Uh, wat gaan we ermee doen? Is dan altijd de vraag. Uh, ik denk dat vanavond even met mijn vriendin en mijn broer een appje uh, gaan eten in de stad. Ik heb daar nog geen grote plannen. Nee, nee, niet uitgeven op festivals of zo, dat geld. Nee, nee, nee. dat is niet de bedoeling. Nee. Nee, daar moet je geld verdienen, want dat deed je. Hè? Daar, uh, je had baantjes op allerlei festivals. Uh, ook onderweg weer naar iets of zo, hoor ik? of? Uh, nee, ik sta nou in een drukkerij, daar werk ik ook voor. En uh, morgen weer een festival, uh, weer in Spaar-Wouden, Dutch Valley. Kijk aan. Dan gaan we weer uh, rondrijden. Nou, hopen dat het een beetje mooi weer wordt daar. Uh, bedankt uh, dat je uh, even aan de telefoon wilde komen en uh, veel plezier met, uh, met de hoofdprijs. Dank je wel. En de groeten. Oh, oké. Okay. Ja, nou, dat Hoor. was hem, de weekwinnaar Wouter Klein Twente. dus. Uh, u, u kunt nu inzetten op welke week het nu is. Nee, het is week 32 natuurlijk. Nou, dat wist ik ook wel, maar ik dacht, laat ik die discussie nog weer eens even aanzoemen. We hebben veel mailtjes over gehad. Ik ben niet zo goed in die cijfers. Um, week 32 dus. Dat betekent dat we naar week 33 gaan. Maar eerst is er nog zometeen deel 2 van uh, lunch. En daarin gaan wij zometeen praten over uh, de eerste ministersraad. Want uh, het is zomerreces is geweest en de ministerraad is dus vandaag weer bijeengekomen. En we vragen ons eigenlijk af hoe gaat het nou eigenlijk toe bij zo'n eerste vergadering na de zomervakantie. Daarover zometeen twee oud-bewindslieden. Dries van Acht en Hans Wiegel melden zich. En we gaan er meteen over praten. Zo direct om kwart over één.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 uur vanuit De Kroon in Amsterdam, Nicole Vever, oud-Midden-Oosten-correspondent, over het leven na de Arabische Lente. Jan Blauw, oud-hoofdcommissaris, schreef een monument voor omgekomen dienders. De sportweek van Frits Barend, de column van Justus Van Oel, Ad van Liempt en Margriet van der Linden in het journalistenpanel, veel satire en live muziek van de Crowns. U bent welkom in De Kroon in Amsterdam, van 2 tot half 5 bij... Radio 1, het nieuws...